Wij beginnen de zogerles 27. Op de pagina Reskaf dat 2 en 20. De linker column, de Regel 3 en we ze amro, da hei riehe. hala, fir, deit etpad, ha, matilde, ki praha, bet vijfentwintig de etfilim, še i gaja, romezet. 26, Hei, de Shem Avaia. Zo, partsuf, yisut. 27, de Atsilu. Astrachma, dile, rachma, It id Pia le, acht, hochma. Lezon, kanalpunt. En nog. Een zinnetje. Omwaasher gaat Migo jude. Iet barech. Liffenheim. 23. We zijn. Dat is wat hij zegt. De zoger. Vaya kievieha. Het fragment. uit De Torah dat in het vielen is. En het zal zijn wanneer jij zal komen. Da hij Dat is de letter he. 24. Heegala. De zaal. Die het rachma. Die zijn. Die letterlijk. Heegala. Zaal is. Eh, vrouwelijk. In het. Aramees. De zaal die haar. Uh, baarmoeder open, zal maar open, zal open, zal openen. En hij legt het uit ons. Ki parashabed de En Je moet goed horen wat hij zegt ons. Want het tweede fragment van de in 25, zie je welk fragment is en naar de eerste woorden daarvan, en het zal zijn wanneer jij zal komen, en dat is dan slaat op het volk Israël, wanneer het, is, wanneer het volk Israël zal komen, naar het be, berekend beloofde, beloofde land, Romezit al heide Shem Hawaia, dat zin speelt op, Oftewel, de hint daarop wordt gegeven aan uh, de letter He letter van de naam Hawaii. Dat is de hint. Oftewel, de, de tweede letter van de naam Hawaii. Welke well, like letter He is partsoefhirsut de Parzuf partsoefhirsut van de Atsilut, oftewel de bina. Zie je, kijk nou hoe geweldig het is. Dan zien we dat het eigenlijk binnen is. Ja, zie je dat waar het doel van Israël. Die komt dus net zoals Malchud. Die opkomt naar de binnen. Als er Rachma die laat, dat haar baarmoeder. Ieftag dat haar baarmoeder zal opengaan. Om Gogma aan de zon te geven, zoals boven gezegd werd. 28 naar de punt. Hoe marscher het en wat gezegd wordt of geschreven, wat, wat de zoger zegt, Migo Jude binnen de letter Jude, vanuit, beter te zeggen, vanuit de letter Jude, hier barrechelen van een, dat zal uitgelegd worden verderop. 29. We zeggen meer. De maasmaba koude weghulle. Hifticha der ha hi Hapticha, moet ik zeggen? Hapticha. Hapticha is dezelfde vorm zoals hifticha. Alleen je moet zien wat de juiste vorm te lezen. Dat kan Soms uh, twee dezelfde vormen, woordvormen. En dan je kan zien pas van wat je verder opleest. Uh, welke, welke is hier van toepassing? Apticha, derta hahi, assahayud, bahekhal Kedij lishmoa ba een ene derde haakol hajoetzee metoch shofar hazee. Mishoom se shofar hazeet vee ene derde hachsaati En dat is een geweldig beeld met het wat we leren van dat die blaashoren horen. wat ze allemaal doen in synagogen dat ze blazen daarin, blazen zich blazen zich weet ik veel, dood om en begrijpen niet wat zij doen. En dat is wat wij leren hier. Dat is de dat, dat is dat verbinding met de verbinding met Bina, de hogere wereld. Zo hebben we dat ook geleerd in dat, dat principe van overwinning van de dood. Dat men van binnenuit moet het gebeuren, komt geen bevrediging geen... Uh, verlossing komt van buiten de mens. Alleen van binnen de mens komt de verlossing. Alleen binnen de mens kan men blazen in de horen. Duidelijk. En wat zij doen in de synagoge is alleen maar het zinnenbeeld van wat de Torah ons vertelt of, of, of, over de blazen in de horen. Dat is van binnen de moed. Jij moet blazen van binnen. Die mag goed blazen van haar plaats man omhoog doen, naar de bina, dat is de bevrijding, en, en, en niet horizontaal, niet iets doen, gewoon met handen en voeten, let op wat, wat, wij, wat wij leren hier, de hele bevrijding is alleen maar binnen de mens, geen bevrijding komt van buiten, duidelijk, geen zee, rietzee gaat zich, uh, uh, uh, ...splitsen in tweeën... ...en dan het volk Israël er zal doorkomen. Duidelijk, geen andere wonderen zullen gebeuren. Al deze wonder, wonderen, de Torah vertelt ons, die... ...dienen plaatsvinden in de mens zelf. Dat is wonder. En niet een wonder is dat men kan dat zien met, met, uh, met ogen. En ik heb het ook bijvoorbeeld gezien... En uh, recentelijk ergens heb ik gezien uh, op, op, TV, op de TV, uh, op zondag had ik gezien een film over uh, Moshe en de Zijnen, hoe zei dat allemaal, uh, hoe Hashem heeft zich on, uh, onthuld aan Moshe en allemaal, allemaal en ook de Zij, zei hoe zij ze hadden overgestoken. Ik heb naar, naar, de, naar, naar al deze filmen gezien als gewoon, als naar iets wat... Een kunst, ja, een kunst en niets anders, maar ook dan erg kort heb ik gezien, want het is, uh, het is als, als kunstwerk, als film, is het leuk, maar eigenlijk uh, na tien minuutjes heb ik al overgeschakeld op iets anders, want het want is uh, indrukwekkend voor een kind in deze wereld, dat denkt dat het zoiets op deze prachtige, wonderlijke manier zoals ze dat allemaal uh, met bliksems en alle andere dingen, dat uh, allemaal mooi, mooi uh, opgenomen, maar het is kinderlijk, duidelijk, al die bliksems, al die, die processen die de Torah, al die geschiedenis tussen de aanhalingstekens, dat is allemaal in één mens het proces van de uh, bevreding van de mens, uh, door zich verbinden, uh, malgoed brengen naar de Abba en Ima, daar is geen dood, en daar is het beloofd daar daar is de verbinding met de beloofde land, het beloofde land, en dan trekken dat, via de middelste lijn naar beneden, steeds niets anders, geen andere bevreding zal komen, duidelijk, en dat is op deze manier, komt ook de Mashiach, allemaal van binnen, duidelijk, van binnen, Binnen de mensen. Geen komedie uh, van. Moet je niet verwachten dat er iets van buiten iemand komt. Jou of de mensheid redden. De redding is gegeven. De leer over de redding is gegeven. De, de wijze waarop de, de redding. De reddingsformule functioneert is. Al doorgegeven. En de mens moet alleen maar dat doen. Duidelijk. Moet, moet zelf Gaan, beginnen, werken. Euh, beginnen en doorgaan. En werken aan zichzelf. Geen andere bevrijding bestaat. De regel 2. Um, de regel 29. En nu horen wat hij zegt ons. Wat hij ons nu vertelt over de over deze eigenlijk redingsformule, dat is wat waarmee wij ons steeds bezighouden, dat eh, om, de zoger leert ons, omdat bij onszelf, dat wij het laten, dat in onszelf eh, worden, deze bevrediging. Want de zoger zelf, het woord zoger, wij weten wel, zoger is de schittering, de zoger is dat licht, van de reding. Dus zoger. Zeg, niet, uh, or, niet alleen maar lichtgochma. Want dan kunnen we, die kunnen we niet, het lichtgochma kunnen we niet um, opnemen in onszelf. We kunnen niets ermee doen. Wij moeten, die, de lichtgochma kan alleen maar komen uh, omhuld in de chassadim. En deze, de, deze schittering van de Gogma omhuld in de chassadim, dat heet zoger. Dus eigenlijk, de zorger is niets anders dan, de zorger leert ons zoger te ontvangen, dat dat, dat dat deze formule, dat licht, dat geen schade toebrengt. eigenlijk zoger is het licht dat geen schade toebrengt en laat ontvangen, doet ontvangen lishma, omwille van het, van Hashem, de naam. en en, en het is als balsam, dat is op deze manier in de vorm van zoger, is het, is het uh, uh, vrucht, vruchtzaam. Het is uh, opbouwend, duidelijk. En men kan het niet uh, kapot maken door uh, naar de, aan de klipoot door te sluizen. 29. We, we zijn zo meer. En dat is wat hij zo hoor zegt. Le mash ma bakala om uh, uh, in haar licht te doen, sorry, in haar uh, stem te doen, horen, we goelen enzovoort. i. deze opening, regelde? regel der. אשא היה Jude ביהי חל היהי. מakte תלתר Jude in deze zaal. כי דיליש מוה, ב'הכול, אבדת in hardes in de letterהי in de bina. דיסтем תלאת הור. היה צד 31 mit och chauffeur as de velke stem uitkomt uit deze shofar, uit deze blaas horen. chauffeur shofar azee, omdat deze shofar, deze horen sati mikolat sededim, is eh, verstopt van alle kanten. Wat betekent dat? Punt 32 na de punt. Virush. Die kwartierdirtych niet baerla ellen een. Ze bij het, ze haaijsut, ze Niet, niet maar, maar goed. Jardu sferot, eile, 35 de gufa, de yisut, el 36. Zonder het zulut. Walonisch arbeid zulut. Ela 37. Bet het ijot. Mem ijot. Geweldig hoe hij ons dat weer en weer helpt. En doet ons, brengt ons in herinnering wat wij aan het begin van de eigenlijk uh, geleerd hadden. Let op. Pirouz. Toelichting. Ik waar niet bij Ella, want bovenaan is het al uitgelegd. 33. Schabäetscha Yisso dat in de tijd wanneer Yisso, welke Yisso is bina 34. Nishtat faba malchut verbond zich in partnerschap met de malchut. Jardu, Gimel Sferot eile, daalden de drie. Drie letters eilen van de naam van de Hawaïa af. Welke drie letters zijn Bina in de zon de guf Israel, van de Israël van de Israël, is, is, is, is, van, van de Israël zelf, is, is, van het uh, lichaam van de Israël. Is. Eile makom die dalden af naar de plaats van de zon van de Atsilut ja, zo uh, we hebben dat geleerd in uh, de tweede symbool, Wallonische is en in de jeerscode zijn overgebleven alleen maar twee letters mi. Dat hebben we geleerd. Zie, je, dat is de, ook de clue, dat is ook de, de hele het hele het begin van elk mecha, van het hele reddingsmechanisme. Dat het onderstel, onderstel herinnert, zoals we dat nog geleerd hadden, hadden in het begin van de zoger. Het onderstel, noemde ik dat, van een hogere trap, in dit geval is het Bina, oftewel hier, daalde af naar de, naar de Gar, oftewel naar de Kettergochma van de zon, oftewel de Jerempien, daalde af. En wanneer die lagere zich op, opwekt, Voor om. Uh, ...op te steken... Uh, ...dan wordt die... die ...dat onderstel... Uh, uh, ...trekt terug naar zijn eigen plaats... ...naar zijn eigen hogere traptreden... ...en, en, en, en sleept mee als het ware... De, ...dat, dat de, het lagere... ...oftewel het hogere gedeelte... ...natuurlijk alles wordt meegeslepen... ...dat... Naar die hogere trap treden. Op deze manier komt men uit de ballingschap. Duidelijk, uit de ballingschap in de klippot. Geen andere manier van, van uitkomen uit de ballingschap. Duidelijk, de ballingschap is uh, uh, in de mens. Goed opletten. De ballingschap zit in de mens en de mens is ook degene die uh, aan wie uh, de gelegenheid, aan wie al het mechanisme is gegeven, om zich uit deze ballingschap uit te trekken naar de vrede. Naar de uh, vrede ook, maar naar de redding, verlossing enzovoort. Zie verlosing, wat een woord verlossing. Los zich los maken van die uh, boeien, ja, hoe zeg je dat, van de keken van de citraacher Dat is de verlossing. Binnen de mens 37 na de punt. Waar ka Latman laat man. Lahoride heet het Amenikwe Naim Shalalem Akom 39. Kmoshe heet het A. Meterem Hashiduf. We azen Volim 40 Ele. Gimirat van Eile we stalim Shuva Shma. De volgende pagina, de eerste regelrechter kolom. Hassulam de Elokim. Ui, hey, dat vertelt het zelf. Wat gebeurt er verder? Dus, dat is in het toestand van Katnoet natuurlijk. Dat, die, dat hier, in het toestand van de Katnoet die hulp wordt gegeven aan de lagere. Dat het onderstel, en on, het onderstel van het hogere daalt af naar uh, een bovengedeelte van een lagere traptrein. Wagenkagen vervolgens de regel 37 op de onze oorspronkelijke pagina. Al l'idea, dat man, let op, door het, op, door het doen opstegen van de man. Wie doet opstegen van de man? De man, die lagere trap treden natuurlijk. Of een mens die natuurlijk, natuurlijk niet de zon zelf, maar dan de mens die dat normaal in dagelijkse omgang. Die dat wel doet. Maar uh, hij zegt het gewoon. Door het doen opstegen van de maan. Natuurlijk. De maan komt dan van beneden. Van een lagere traptreden. Gozer het lehoride. Dan doet zij weer. Afdalen. Een 38. De onderste letter he. Van de ogen. Van de Nikweinai. Van de opening van de ogen. Of van haar opening van de ogen. Dus daar waar zij stond. Uh, onder de hoogma. Le makomape, en De afdalen. Die malgoed. Die mal daalt af naar de plaats. Naar haar eigen plaats. Naar de plaats van. p mond of de malgoed. In het hoofd. En ook op andere, op andere. In andere delen van. Daarna. Van een partsoef. Ook in het lichaam. Enzovoort. 39. Kmoos reeta. Miterim Rashid. Zoals op de plaats, zoals zij was, voor de partnerschap met de Bina. Was God's Rivo en dan weer stegen bij haar op de drie letters ele, alweer die drie letters ele, die weer... Uh, uh, stegen weer op, oftewel stegen op, of uh, de malgoed daalt af, en het is net, uh, de malgoed daalt af van de opening van de ogen, oftewel onder de gogma, van onder de gogma naar de pij. Het is net dan dat, net dat, uh, kan je ook zeggen, dat die onderste letter, die drie letters, hele, het onderstel van die bina, oftewel hier zo, die keer en terug, keren terug stegen op naar de uh, overige naar de Bina, naar de Mem-Jude van de Bina. Ja, en dan wordt het een hele naam voor staalim Shuv. En de naam Elokim wordt weer heel. De volgende pagina. Resh Kaf Hei, 225. Hasulam. De rechterkolom, de regel, een na dit punt. We im eile twee eilu. Sjalu e rabina behazara. Olim, gam azo. Gam vier niet En dan is het altijd een puntje. Eigenlijk is het niet helemaal hier, qua puntjes is het hier niet goed zo gesteld. Um, ik, zou, ik zou het zo doen. Ik zou aan het einde... Hm? De regel 4, daar staat puntjes, zie je achter. Maar. Niet helemaal goed. Ik zou. Uh, ik zou de, dat de puntjes plaatsen in de regel 3. Uh, nee, is goed. goed. Oké, okay, laten we zo staan. We let op goed wat hij zegt ons. Eh, het is belangrijk, dat is het mechanisme hoe dat werkt. We im eile, eilu, en met deze eile, met deze, met dit onderstel van de bina, die letter, letters eile. De regel twee, shalu, eile bina, bahazaradi opgestegen waren naar de bina, weer opgestegen waren naar de bina. Ja, dat onderstel dat naar boven weer terugkeert. Olie en zon stegen, ook de zon op. Ja, wat ze, we hebben ook een beetje zo, zo gezegd, drie, de regel 3. En dan geeft hij ons uh, een referentiekader waar het, waar het was. Kijk, dus, kijk nou waar het was nog, wat, dat, dat hebben we geleerd aan het begin van de zomer. Zie dat, staat het in de regel 3, zoals boven gezegd werd, tussen de haakjes, ja, le lees ik. Ooit Jude zijn, kijk nou, ooit Jude zijn. De ooit 17 van onze zoger, de waremadchile alinea begint, daar we we Ima enzovoort. So Gam niet bij het, het is ook uitgelegd. Vier en dan tussen haakjes. Zet die een andere, een andere plaats bovenaan. Oud jut Dalit, dus een volgende. Oud jut Dalit nog, 14. En wij zitten al, Baruch Hashem, Godzijdank, zitten wij nu al ergens bij 240. Dus daar was de, daar heeft hij dat uitvoerig uh, daarover uh, gehad. We hebben daar heel veel over geleerd en ook tekeningen, uh, toen veel tekeningen gemaakt enzovoort. De regel 5. Dus, a ah, en aan het einde van de regel 4 zou ik in plaats van de punt... Zo so ik een komma maken. Vijf, de regel vijf. Sche'af al Dus het is ook uitgelegd. En dan aan het einde van de regel vier. hebben we geen punt maar komma. Sche'af al pi. Sche'agimel ad van eile. Dat ondanks het feit. Dat drie letters eile, kwaar alu al opgestegen waren, wanneer het habru elabina en verbonden, hadden zich verbonden met de bina, de regel is we stalem Schmade elokim, en de naam elokim is uh, heil geworden, goed kijken, mikon, makom, de niet te min, niftach, od nifhan. Zeven, orde, wordt nog geacht. Shehashem elokim amik, visatim bishma. Dat de naam is diep, amik en diep, en visatim en verstopt. Vier. Waarom? Kijk goed. Mishum shehéen sham, en zie ik hier ook in het tweede woord, in de regel acht. Uh, shin, en dan ontbreekt er een letter Aleph na, na de letter Shin. Als je daar Aleph in, in, invoegt. In het tweede woord, na Shin. Schmishumse een sham ela Ora Kijk Tegenwoordig, waarom is die, waarom is die, de naam Elokim is er en toch is hij verstopt. Waarom? Gohma is er. Oh, hij zegt ons dat. We hebben dat ook geleerd. Omdat daar is alleen maar licht Gogma. Weinig zult Gohma je geladen liet kopen, bijeens zolat, En het schenen terwijl het en het schenen van de Gogma de regel negen kan niet ontvangen, ontvangen worden. Bij Eile zonder een bekleding van de chassadim. Ayen Sham heet Lees daar goed. Dus daar in de Kanyadat. Als je wil, ik kan dan terugkeren naar die, wat we hebben daar geleerd in de uh, oud jude uh, zijn en ook oud jude, -jude dalit 14, O, 14 ook daar staat. En kijk nou, zie, dat is, zie dat, omdat de chogma licht Gochma is er wel, ja, maar er is geen gesedium voor die hele, en dan uh, kan het niet ontvangen worden. Uh, uh, het, het, het, het natuurlijk alles on, wordt ontvangen, maar men, men ervaart dat niet. Het doet niets. Het is uh, um, de regeltje na de zweiter punkt olifach nifchan elf shalu atvan el hem beginat shofar shibetocho twalef melobashi melobashi amazon shalu imhem elabina der tin hanifchanim we gaan eens om ze hemal, hemali, mimahem, vierde in eta, zo'n lybina, mikoe hij klulim, bahem je het katnoot, vijfde in vanimceim, noze im, beto ham, het as, pint mocht, vijfde in shab, how well de vadienels kijk nou dat mechanisme van, of het principe van shofar van het blazen in het horen wat ook men daardoor in de synagoge uh, elke elk jaar doet het in het uh, met nieuwe jaar en, en, en Yom Kippur en, en, enzovoort, hele maand elul, dan doet men dat voorbereiding, hele maand elul, voorbereiding, men dan elke dag blaast daar, daar. wat betekent dat voor wat blazen dat is net als een comedie wat zij doen, zinnenbeeld van wat men leert, vraag nou iemand wat, wat betekent dat. Vraag die rabbijnen wat, wat, wat betekent dat. Een kinderlijke antwoord zullen ze geven jou. En, en uh, helpt het voor geen millimeter om dichterbij, de, om, om, om, om, om, om maar een klein beetje uh, f, f, bevrijding dichterbij te komen. Duidelijk, wat betekent dat? En nou, kijk nou wat Joost nu vertelt. Wat dat inhoudt. Let op, goed leer wat het is. Dat is de vrijheid. Uh, geen andere manier van, van reding te ontvangen. Waar kan je de reding ontvangen? Let op. Hier in de zoger leer je dat. Zoger ontvangen. Zoger is de reding. Ja, zoger, het licht. Zoger is de reding. Het licht. Zoger is deze. Dat is wat wij leren. Het uh, schijnen van de gogma in de chassadim. Dat is. Uh, kosher manier kosher licht dat men ontvangt en dat leven geeft. tien naar de punt en daarom wordt het geacht elf shai at van eile dat deze letters eile hempina chauffar die zijn het aspect chauffar goed kijk dat is de chauffeur, dat is die hoorn. Blaas en goed kijken wat het is. Shebyto khomelu bashim, dat waar binnen zijn ingebed de zon. De zeringten ook. She hem welke zon ga waren opgestegen samen met hen naar de bina. De regel 13, Hanif Hanim, le kool, die, welke zon wordt, ge, wordt geacht als kool, als stem. Zie dat, de horen is, die, is, die, is deze uh, eile, het onderstel van, die, van deze binnen, en daarbinnen is zon, en die, die zijn net als uh, die zijn eigenlijk, worden geacht als stem, wat uitkomt uit deze, uit, uit deze samenspel van uh, blaashoorn, en daaruit, daar zitten die, als het ware die zon. We hoe misloom, en dat is omdat zij, omdat die zon, zeer en pijn en hamalim amalimimahem, Nee, dat is omdat zij, omdat eh, die letters eile eh, opstegen samen met de zon, de regel 14, naar de bina. Omdat zij samengevoegd waren in hen, in de tijd van de katnoot, duidelijk niets verdwij verdwijnt in het geestelijke. Die eilen, nog een keer, die eilen, die waren in de toestand van de katnoet uh, samengevoegd aan de gaar van de zon, aan het bovenstuk van de zon. En eenmaal waren ze daar, ze, ze waren net als de zon. En nu stegen ze terug naar hun eigen traptreden, dan nemen ze ook, uh, Rishimu, als het ware, van die, van die zon, waarmee zij verbonden waren in de katnoot, we neemt en het blijkt dus, nos hem dat zij, die Eile dragen, let op, dragen binnen zichzelf, de zeer, de waarom zeg je dan zon en de zeeranpien soms? Omdat eigenlijk is het zeerandien met een staartje, met een noekwa, erbij, dat aan hem nog, bij hem nog aangesloten is. Kmoshe katoef scham, zoals het daar geschreven was. Gesegd Geschre werd, geschreven was. Daar in waar hij de referentie ons het had gegeven. We zijn Amro en dat hij de Hahu Pata, Peter de Abit Yud Bahay 18. achtin, lemash -ma Bakala. Die nafka migo neigent in shofar da. hu. Asaha jude. Bei hechal ha ze twintig. shmoa, shofar ha En nu goed kijken. Nu dat beeld. Heb je dat beeld? En nu kan je dat begrijpen wat het allemaal inhoudt. We zijn broeien dat is wat hij zo haar zegt. De hoog peter dat deze peter dat deze opening de abit yud die de letter yud maakte bahai heichale well, in deze zaal. oftewel in de letter hei. De bovenste letter hei. Achten. Leemash mabakola om te doen in haar om in haar te doen uh, horen de stem die nafke welke stem uh, uitkomt komt uit deze shofar deze blaashoorn 19 shapticha dat en hij he vertaalt het ook dat deze opening asaha yud maakte de letter Juud maakte het. Bahihala zei in deze zaal. De regel twintig. Kedeli smoba Om te doen in haar. Te doen in haar. Horen. De stem. Uit, dat die uitkomt. Uit deze. chauffeur, Uit deze. Uh, blaashoorn. 21 Na de punt. En de vrouwen die in de zomer van de 20e jaren van de 21e de 21e jaren om het 25 tot amshu wel heb ina, kwam ze ga jood 26 is tot futam, iima malchud van de nijza, ze ga jood de patcha 27 het hij halde is tot bechdei, verspie morgen 28 lezen en Mitoch rasoofar, Shahem atwan eile 29. Zeg altijd die Amazono lim, eile 30, hem. Ela binou kablim sham khochma. Wees zeggen, wees zeggen al limashma ba kala de heilule sira siel pin. Imam mochende getlote en ik raak in het midden. Wat zullen we toch niet gaan, 33, lehashma'at, kool. Geweldig, geweldig. En dat allemaal wat wij weten, het mechanisme, hoe werkt dat. En hij projecteert dat op dat geestelijk beeld met dat met die shofar, met die blaashoorn en geweldig wat wij horen. Let op. Ja, ik zeg het geweldig omdat eh, ik heb het zoveel eh, keren gevraagd hier en daar en oh, al die vragen gesteld en, en wie kon mij antwoord geven? Niemand kon mij antwoorden, antwoorden geven. De, de wijsheid is van hen ontnomen, duidelijk. De wijsheid is van het volk ontnomen, omdat ze Kabbala niet leren. En, en juist het tegenovergestelde is het ook. Eh, Waar dat als iemand zich met de kabbalah bezig, bezighoudt, dan alle, de hele wijsheid wordt aan hem gegeven. Niet gegeven, ontvangen. Dan kan men uh, de hele wijsheid ontvangen. Betekent, de wijsheid is alleen maar wijsheid als die redding brengt. En niet uh, dat de kop groter, steeds groter wordt van uh, holle kennis. En nu kijk nou de regel 21. Ki ha Jutsch, hè, maar En nu goed kijk, elk woord hoor wat hij zegt. Want de letter Jude, die, abe, die de hoge Aba in i ma zei, hè, maar mas Die doen, uh, die geven het hogere schenen, de 22. Lehoride heet het daar, waarom de. Onderste dus letter he. Te doen. Afdalen van de opening van de ogen. Van de openingen van de ogen. Van de jirsut. Om terug te, te, te, terug te doen. Keren naar hun P Naar de mond. In de gadlood, ja. 23. Uma alleen het gimmel. En doen. opstegen 3. De regel 24. drie letters ele. Die op de plaats van de zoon waren ja, in, de, in de katnoot... om een motam en weer verbinden zij de regel 25 elabina andebina oftewel de yud mem herinneren nog mem yud, of jude, ja, die twee letters uh, die overgebleven waren daarboven. Moshah Juh met net zoals zij waren, voor de verbinding in partnerschap met de Malchut. 26. We neemt zaa, en het bleek dus, dat de Shah Juh, Patcha, het en dus, dat de letter Jude de opende de zaal van de Jish, zoet 27. Begdele Haarspia Mogen om de mogen op, om te geven, om mogen te geven aan de zeer aanpien. 28. Met toch haar shofar, let op, die binnen, van binnen de shofar, van binnen de blaashoren. Ze hem uit van welke blaashoorn goed kijken, zijn de letters eile. Ze di die zij de, de, die die opstegen. Naar haar 29. Kigama zonoliem, let op wat ook de zon stegen op met de letters Eile, met deze letters Eile naar de Bina de regel 30. Omegablim, sham, chokma, en ontvangen daar chokma. Waarom? Want daar hebben we al de hele naam, de hele naam Elohim, en daar ontvangen ze dan uh, de chokma, herinner je nog de chokma die ik had gezegd toen, ook de chokma die niet die niet schijnt, oftewel men kan het niet ervaren, we toewen, dat is en dat is wat de Zoger zegt. Limash ma bakala om te doen in haar de stem, een stem horen. De heino dat wil zeggen, leid ziel ze ze -pien. dat wil zeggen, doen uitstralen, ze heeft hier met de mochin van de Godloed, de regel 32, willen die. En dat heet kool. Dat heet stem. Zie dat? Zeer ran pein. Met de mochin van de Godloed, dat heet kol stem. We atselo to. En, let op, en zijn uitstralen, zijn ai uh, uh, uit te doen komen wordt geacht als het horen van een stem. Um, op de vorige les hadden wij een principe geleerd van uh, geen... Uh, want niet bang zijn voor. geen vrees voor de dood. En we hebben geleerd dat dit. Uh, dat principe. of. The, ik kan ook zelf zeggen. zelfs gebod. of nee, het is. Uh, ik zou het zeggen. niet gebod, ik zou het zeggen. en mitzwa. Maar dan. Uh, ...in de vorm van... Uh, uh, ...verbod... Ja? ...omdat dit het staat... Het, ...het woord geen... ...gij zult niet... Ja? ...dat zijn, behoort tot... Uh, uh, ...als het ware verboden... ...of dingen die niet... ...om um, um die uh, niet te doen... Ja? ...zijn verboden... ...niet te doen... ...en geboden... ...wat wel voorgeschreven is... ...om te doen... ...en dit... Het principe is, eh, hebt u van mij gehoord, is opgemaakt in de vorm van een verbod. Om niet, te, te, niet bang te zijn voor de dood. En natuurlijk, dat zal je mij vragen nog. Ja, als er verbod is, dan moet het ook een gebod zijn. Ja, die zijn... Eh, eh, als het verbod is om de dood voor de dood te vrezen, wat betekent dat? We hebben geleerd dat eh, wanneer moet je dan eh, dat zeggen, zeggen naar krachten natuurlijk. Je hoeft niet per se met je mond eh, te eh, zeggen, eh, ik ben niet bang voor dood. Naar krachten moet je zeggen. Het uh, mag wel met je lippen, maar dat moet wel een gevolg zijn van wat je doet met je krachten. Dat, uh, dat, uh, wanneer moet je doen, wanneer do do doen wij dat, zeggen wij dat dan? Wanneer wij werken aan onszelf. Wanneer wij werken aan ons, ons gissaron, aan ons tekort. Wanneer je dat tekort voelt. En wanneer is dat? Dat is in de linkerlijn natuurlijk wanneer jij in de linkerlijn komt, en niet dat jij gedreven wordt naar de linker, linkerlijn, en niet dat jij dan daarna past, daarna dat jij reageert, daarna, maar jij moet zelf jezelf brengen in de linkerlijn, uh, zoals we hebben dat geleerd uh, van uh, Baal Sulaam van Jehoede Ashlag, herinner je, je nog, dat half uurtje per dag een mens mag zichzelf brengen in de linkerlijn om te werken aan in, de, in de linkerlijn. En dat is wat wij doen. Maar het kan die half uurtje per dag, hoeft niet eh, aan elkaar, eh, aansluiting aan elkaar, aan elkaar eh, van die minuutjes, seconden, minu minuutjes of zo, dat het dertig minuten achter elkaar is. Maar het kan overdag, kan het ook duizenden momenten zijn van die uh, dat werk wat je doet uh, als momentopname uh, het kan een fractie van seconde duren waarbij je dat uh, werkt in de linkerlijn aan volgens dat principe dat jij overwint de dood daar naar krachten ook dat jij uh, als, uh, zoals we dat geleerd maar daarna, wat gebeurt er daarna Duidelijk, we kunnen niet de hele dag daarmee ons bezighouden. Wij weten hoe de aarslag ook heeft ons geleerd. Alleen maar een half uurtje per dag betekent, de, betekent dat het leuven, de, leuven deel van de dag moeten wij heel iets anders doen. Duidelijk, het leuven deel van de dag moeten we in de rechterlijn blijven. En wat is de rechterlijn dan in verhouding tot... Dit tot dat principe van, ge, uh, van vrees niet voor, voor de dood. Daar tegenover staat in de rechterlijn, waar uh, staat in principe. Uh, het hele Universum is in mij. Het hele universum is voor mij geschapen. Duidelijk, dat betekent, dat, dat en ook dat moet je naar krachten zeggen, want dat houdt in, als je dan dat zegt, dan weet je dat alle krachten wat in het heelal zijn, de wereld zoals Hashem heeft hem gemaakt, het universum, heeft alles in zichzelf, heeft niets meer nodig voor zijn eigen Bestaan en voor het, uh, voor het uh, naar behoren te functioneren. Dus wanneer jij dat zegt, dat alles, het, he het hele universum is in mij, want een mens is een kleine wereld. Ja of niet? Die heeft precies dezelfde krachten als het hele helaas. Dan betekent dat op dat moment, let, uh, Kom je los van, eh, kom jij tot een bewustwording, bewustzijn, gevoel en be be bewustwording, bewustworden van dat niets ontbreekt aan jou. En het is natuurlijk zo symbolisch hoe hij dat gezegd had: zo'n half uurtje eh, in de linkerlijn en, en de, de rest. 23,5 uur uh, in de rechterlijn. Natuurlijk is het. Uh, natuurlijk bestaat zoiets niet. Het is natuurlijk, hij had het gezegd, natuurlijk uh, naar krachten dat het zo moet. Maar eigenlijk weten wij dat pure linkerlijn, pure rechterlijn in de mens bestaat niet. Wij doen het wel, wij verdelen dat ten, ten, ten behoeve van het begrijpen. Zeggen we dat wel, dat. Het is al puur linkerlijn en de eigenschappen van de linkerlijn, puur rechterlijn. Maar eigenlijk bestaat er niet dat, bestaat er altijd een mengsel daarvan. Een mens is niet alleen maar het mannelijke of een vrouwelijke. Het is altijd een mannelijke en vrouwelijke. Het is altijd um, um, rechts en links, plus en minus. Altijd. Dan... Betekent dat dat het ook hier, wanneer wij goed opletten wat ik probeer te zeggen. Maar dat is ook de, de reddingsformule, alleen in, in andere woorden. In woorden van, die ons helpen dat, om in de praktijk dat te doen, eh, toe te passen. Want als ik dan in de linkerlijn zit, zelfs die half uurtje over eh, in totaal per etmaal. Dan op die momenten op, de momenten, op het moment wanneer ik daar zit in de linkerlijn en voel mijn diepst, diepst, mijn hisseron, mijn tekort. En dan zeg ik, eh, ik ben niet bang voor de dood. Naar krachten natuurlijk. Dan goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dan natuurlijk moet dat stukje van de rechterlijn overeenkomstig naar kracht moet ook erbij aanwezig zijn. Dus ook op dat moment moet ook, moet ik ook eh, op de, als het ware, een von, een achter, op de achter von, von, eh, eh, het moet wel eh, zijn, dat principe ook van de rechterlijn van eh, eh het hele heelal is in mij. Dus ik ben, ik heb alles, ik heb niets en niemand nodig. Alles heb ik al voldoende om voortreffelijk te functioneren. Maar als ik dan in de linkerlijn zit, dan overheerst de linkerlijn. Maar beide moeten aanwezig zijn. Duidelijk. En ook wanneer ik... Uh, in de rechterlijn zit, oftewel de, het leeuwendeel leeuwen leeuwen van de dag dat ik in de rechterlijn zit, dat ik steeds mee van binnen houding aanneem en desnoods zeg tegen mijzelf: uh, het hele heelal is in mij en is voor mij geschapen. En ik heb niets nodig. Alles zit in mij. En dan ook dan, op, die, op dat moment moet het ook de linkerlijn, dat stukje van de passende naar krachten, passende, eh, passende stukje van de linkerlijn, dus van, eh, ik ben niet bang voor de dood, moet ook aanwezig natuurlijk zijn, ook in de rechterlijn, maar... Het geheel in de rechterlijn wordt overheerst door de rechterlijn. Dus dan zit wel natuurlijk dat stukje van uh, dat overwinning op, de decor, op het tekort in de linkerlijn, wat ik heb net uh, bereikt op de, in de toestanden toen ik in de linkerlijn was. Zit ook natuurlijk in de rechter in, aan de rechter ook aanwezig, maar die als het ware latent zit, is niet bepalend, bepaald, bepalend is, dat ik um, in, dus, daar in de rechterlijn verkeer, dat ik dan ervaar, zeg tegen zichzelf steeds naar krachten, dat het hele helaal is in mij. Dus, het hele helaal is volmaakt, en deze volmaaktheid zit in mij. Het enige is dat in de rechterlijn dan uh, dat zijn de kilim van Hashem in mij, in dan als het ware mijn ware hissaron die van de tekort uh, uh, wat van de linkerlijn die als het ware bedekt wordt door, door dat principe door de Hasadim wat daaraan uh, overvloedig zijn. En dat is de houding wat je moet aannemen. Uh, gedurende wat zoals uh, Yeshua, zoals Yeshua, zoals Yeshua en natuurlijk zoals Jehoede Aarslag ons leert, uh, 23,5 uur per dag, dus over het deel van de dag, deze houding uh, steeds naar krachten aanhoudt.